Dik de met het NOS Journaal. Staatssecretaris de WOZ-waarde van alle huizen openbaar wordt. Hij hoopt dat er op die manier meer begrip ontstaat voor de taxaties en minder bezwaarschriften worden ingediend. Nu wordt de WOZ-waarde van een huis met maar een paar panden in de buurt vergeleken. Alleen onder strikte voorwaarden wordt de waarde van andere huizen verstrekt. De WOZ-waarde van een huis bepaalt de hoogte van onder meer de onroerende zaakbelasting en het eigen woningforfait. De A4 was ook in afgelopen jaar het grootste knelpunt voor automobilisten. De brug over de Oude Rijn bij Delft staat op 1 in de top 10 van de Verkeersinformatiedienst. Er waren daar maar twee rijstroken beschikbaar. In totaal stonden automobilisten er met elkaar 1,6 miljoen uur in de file. Ook in, 2010 was de brug het grootste, ook in 2010 was de brug het grootste knelpunt. Binnenkort zijn de grootste problemen bij Delft voorbij. In februari wordt een nieuw aquaduct geopend. Op twee in de lijst met knelpunten staat knooppunt E-wijk op de A50 en op drie het Tebrechtse Plein op de A20.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 Twee Zweedse journalisten zijn in Ethiopië veroordeeld tot gevangenisstraffen van elf jaar, omdat ze een afscheidingsbeweging uit de Ogaden hebben gestuurd gesteund. Ook zijn ze illegaal Ethiopië binnengekomen. De journalisten werden in juli in het oosten van het land gearresteerd. Ze reisden samen met leden van het Nationale Bevrijdingsfonds van de Ogaden, dat door Ethiopië als een terroristische organisatie wordt beschouwd.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw. Warmte, warmte, kerst. Zie FN! Dit is kerst met Zie FM. Met nu. De herhaling van zondag in Kemmerland. Get up out of je rocking chair, Grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? To you right now It's a force feel. I wear my heart Upon my sleeve Like a big deal Your love Goes down on me Surround me like a waterfall And there's no Stopping us right now I feel so close To you right now Hij heeft een goede plaat, hè? de nieuwe van Calvin Harris. En die heet Feel So Close. En welkom. Twee uur. Zonnige Camelot. En we zijn er gewoon op deze tweede kerstdag, 25 december. De eerste, ja. eerste kerstdag, sorry. 25 december 2011. Van harte welkom. En we gaan wat nieuws doornemen van vandaag. En we beginnen met. Um... Ja, misschien ook een verwacht. 9 op de 10 stadsbewoners staan aan, zowel geluid, aan zoveel geluid bloot dat ze gehoorzaam gehoorschade riskeren. Dat blijkt uit het onderzoek van de University of Michigan. De onderzoekers bekeken welke bronnen het meeste schadelijk geluid veroorzaken bij 4500 inwoners van New York. Die regelmatig met het openbaar vervoer reizen. 1 op de 10 stond alleen al door de bus of trein al meer geluid bloot dan aanbe aanbevolen wordt. Al het geluid van de andere bronnen daarbij opgeteld bleek 90% van de stadsbewoners. Stadbewoners risico te lopen op gehoorschade. Nou, dat zal wel hier in, in, in, gewoon in Zandvoort. Of gewoon in de normale stad ook wel zijn hoor. Ja, normale stad. Tegenwoordig, ja. tegenwoordig heb je gewoon, um, gewoon zoveel vervoer, echt zoveel geluid overal. Ja. Dus je zal heel snel. Uh, wat dacht je van als je naar die feesten gaat? Wij als jongeren, of als je regelmatig in de kroeg, hoeveel geluid daar wordt geproduceerd. Dat, echt... ja, dat vind ik wel gaaf dat je het tegen. Want vorige week waren wij naar uh, Amsterdam, gingen we stappen met z'n allen. En dan hing ze had een, hing een decibelmeter hing in het uh, in die kroeg ja en dan konden kon even kijken en het was uh, nou, steeds boven de 80 decibel maar een ja, tussen tussen ja een beetje tussen de 90 en de 100 decibel stonden steeds op het scherm en nou heb ik uh, een uh, voor mijn werk heb ik een, een, een veiligheidscursus moeten doen en heb ik moeten leren dat je boven de 80, 80 decibel gehoorbescherming op moet. Ja, maar dat zal overal wel zijn. Dat is niet alleen daar, maar dat zal in elke kroeg wel zo zijn. Ja, maar dat is, is wel geilig. Want als ik dan zeg maar doof word op mijn werk, omdat ik geen gehoorbescherming gedragen heb. Ja. Dan, is het mijn eigen, dan is het, uh, ben ik daar weer niet verantwoordelijk voor. Nee. zo. Maar als ik in de kroeg gaat oplopen, dan... Uh, hoe gaat dat dan? Want ja, euh, het is niet mijn schuld zeg maar. Die mensen draaien te hard de muziek. Ja, maar volgens mij is de, is de kroeg niet verantwoordelijk. Nee. Je gaat zelf naar die kroeg. Ja, maar ja, dan ga je niet stappen. En we gaan verder met nieuws over de film New Kids Nitro. Nou, in Nederland en België is de film New Kids Nitro vanaf 5 jaar ook in Duitsland in het bioscoop te zien. Voorlopig New Kids Turbo deed het goed bij de Oosterburen met 500.000 bezoekers het Duitse versie van New Kids Nitro hebben New Kids wederom zelf nagesynchroniseerd ja. ik had dus het laatste stukje gezien op YouTube, dat ging uh, helemaal per ongeluk ik wilde eigenlijk hier in Nederland opzoeken, maar toen kwam ik bij Duitse en uh, het is heel anders, het klinkt echt zo raar nou, het is raar. heel populair in Duitsland, ik en weet, wij, wij weet, we weet nog dat wij in Lorette waren en er waren een paar Duitsers ze stonden volgens mij op het vliegveld van Chirona ja, en uh, hun begonnen ook van uh, Maaskantje, dit en dat het is nee, maar, echt maar, heel erg een heel groot succes nee, in maar, Duitsland zo, zo, als we aan het stappen waren, dan maakten het nee, mensen helemaal gek met vanaf en nog wat magisch en uh, maar ook over New Kids. En dan hoorde je ook allemaal van die, van die, van die Duitse mensen, uh, ja, Maaskantje, de gekste. Uh, ja, en, dat uh, zei ik net. Zo, ja. En Nederlanders blijken behoorlijk te reden te zijn met hun leven. Gemiddeld geven ze zichzelf een 7,4 voor geluk. Reizen met het openbaar vervoer, stofzuigen en administratie maakt de Nederlanders minder gelukkig, maar deze activiteiten scoren ook nog een voldoende. En het meest gelukkig zijn Nederlanders met een hoog inkomen. Zij geven hun leven een 8 gevolgd door de Nederlanders met een partner. Zij geven hun leven een 7,6 een jonge mensen, ochtendmensen mensen met kinderen en mensen die op het platteland leven geven hun leven een 7,5 kijk eens wat geef jij zelf ja, ik vind het lastig om te zeggen, want het verschilt gewoon uh, maar ik denk, ik, ik denk sowieso hoger dan een 7 Ik zo heb zo een redelijk een heel goed, een goed leven sowieso een voldoende dus Ja, echt een, gewoon een dikke voldoende, zeker ja, ik uh, geef mezelf ook een voldoende. Het is de eerste keer dat ik een voldoende krijg hiervan. Oké. Okay. In 2007 zijn bijna... Of in 2007, in 2007. zijn bijna 300, 330 miljoen flessen champagne verkocht. Daarmee is de verkoop weer bijna op het niveau van het topjaar 2007. Toen er ruim 338 miljoen kurken knalde. De verkoop van champagne is daarmee wereldwijd flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Oké, okay. een recessie dit, recessie dat. Maar mensen gaan wel volop op een vakantie en kopen volop champagne. Ja, maar het is allemaal wel maar één keer in het jaar. Hè. Dus... Ja, oké. Okay. En misschien juist met de recessie en met deze dagen willen mensen uh, gewoon wat meer uitgeven. Omdat het gewoon kan, weet je wel, nu nou. je nog. En we kijken even naar de kijkcijfers Paul de Leeuw was gisteravond niet opgewassen Tegen All You Need Is Love De speciale kerstaflevering van de liefdeshow Werd bijna door 2,1 miljoen mensen bekeken Terwijl Paul en Kerst het met 717.000 kijkers moest doen Naast de kerstuitzending van All You Need Is Love Werd ook All You Need Is Love concert met artiesten Als Carol Emerald en Raccoon goed bekeken De show die afgelopen week werd opgenomen. De Heining Musical was goed voor 968.000 kijkers Ja en dan gaan we weer verder met het jaaroverzicht. We, beginnen met, uh, we gaan verder met april. Op 24-jarige truster van de vlies schiet in het winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan de Rijn zes mensen dood. Maar het bloedblad slaat hij de hand aan zichzelf. Ja, dat was misschien wel in Nederland het, het ergste wat er is gebeurd. Wat ja, ja, ja, uh, een vreselijk nieuws. Het was uh, een zonnige dag. Ik kwam thuis van voetbal en we kregen dit nieuws te horen. Ja. Echt vreselijk. Dat zo'n uh, iemand dat uh, gewoon doet. Dus ik, uh, ja. ik snap er helemaal niks van. Maar ja, mensen erbij lopen. De Britse prins Willem, William en Kate... Middleton, uh, Middleton hebben elkaar in de kerk Mr. Mister Abbey in Londen het jaarwoord gegeven. 2 miljoen televisiekijkers en 1 miljoen toeschouwers in Londen kijken uit naar de kus op het balkon. De eerste is magertjes maar de tweede duurt het tot genoegen van het publiek langer. Het kabinet heeft besloten de AOW-leeftijd in 2020 te verhogen naar 65 jaar. Van 65 ja. jaar na 66. Belastingvriendelijke Regime voor regime, pensioen. regime voor pensioensparen. Het witte veenkader wordt daarop aangepast. 2 miljard kijkers voor William en Kate, hè? Dat was wat. Ja. En ik heb het niet eens gezien, dus ik kon niet ik eens van die 2 miljard. En we gaan verder met de maat mei. En het was een, een drukke maand voor, uh, voor, de, voor de wereld. En we begonnen met, um, ik denk wel heel goed nieuws... Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden... is uh, in mei namelijk in een vuurgevecht met de Amerikaanse militaire gedood... in de Pakistanse stad Abu Tabab. De beruchte terroristenleider kreeg een zeemansgraf... De Bosnische Servische leider uh, Generaal Radko Mladic, is na jaren eindelijk opgebracht in Servië. Hij wordt door het Joegoslavië tribunaal beschuldigd van oorlogsmisdaden. En in Duitsland zijn 50 mensen overleden aan de ehec bacterie de, uh, de E. coli ook wel zo genoemd. Meer dan 4000 mensen raakten besmet. Eerst werden worden komkommers gezien als de grote boosdoener. Duitsers laten massaal de rauwkost staan. Nederlandse telers komen daardoor in grote problemen. Kiemgoedemerken bleken uiteindelijk de grote bron te zijn. Weet je dat nog met die komkommers? Dat niemand meer komkommers at. Ja. En uiteindelijk bleek het dus uh, helemaal niet daarop te zitten. En Oprah Winfrey stopte mee. Ze kondigde in 2009 aan dat ze ging stoppen, maar nu is echt de allerlaatste Oprah Winfrey-show uitgezonden in de VS. Ze is in 25 jaar tijd uitgegroeid tot een wereldwijd icoon. En Bram van de Vlug stopt af Sinterklaas. De acteur werd uh, sinds 1986 elk jaar als goed heilig man binnengehaald. Maar werd dit jaar opgevolgd door Stefan de Walle. En als laatste in mei volgens Harold Kamping vergaat de wereld op 21 mei. En een 40 jarig meisje aan het Rusland heeft het einde aan haar leven gemaakt door de nieuws. Omdat ze als de dood was uh, voor de aangekondige Akopalips... Ook op 21 oktober was camping de, daaraan, uh, daarna voorspelde, de wereld verging niet. In 2012 schijnt de wereld wel weer te vergaan, maar ja, dat, dat zou uh, ja, ook dat weer dat niet kan. voorkomen. En als later gaan we even kijken naar de maand juni. oud uh, presentator Willem Duis is op 82 jaar geleden in een ziekenhuis in zijn overleden. Duis was ruim 40 jaar presentator, commentator en verslaggever bij de AVRO. Van 1960 tot halfwege de jaren 80 was hij samen met Mies Bouwman de bekendste tv-persoonlijkheid van Nederland. Nederland helpt de Grieken alleen met een nieuwe lening als ook de banken meedoen. Dat is voor de Tweede Kamer een harde voorwaarde. Daardoor loopt de spanning bij de onderhandelingen in Brussel verder op. In de publieke omroep is er nog, nog maar plaats voor maximaal 8 omroeporganisaties nu zijn er nog 21 volgens minister van Bijsterveld kunnen we fors bezuinigen en hoge kwaliteiten houden die we van de publieke omroep gewend zijn. Dat was dus de, maand, uh, de maanden april, mei en juni. Zometeen het vervolg van de rest van het jaaroverzicht. Ook gaan we zometeen even kijken naar het jaaroverzicht in de muziekwereld. Hartstikke leuk, je hoort het zometeen. Maar nu eerst like de muzie of het CFM weerbericht. Vanavond en de komende nacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt niet verder af dan een graad of 8 en 10. Morgen, tweede kerstdag, zijn er wolkenvelden. Maar geregeld Schijnt de zon, het blijft droog en het wordt rond de 10 graden. Goed nieuws, dus tweede kerstdag. En dit is zondag in Camerland. De eerste kerstdag, 25 december 2011. Goedemiddag. Het is tien voor alle vier en hier zijn de Temptations. Treat her like a lady. sing them. Jouw favoriete kerstplaat Oei ja, ik, ik, ik, ik heb wel een ideetje wat, Weet je wat mijn favoriete kerstplaat is en Dan heb ik altijd meteen Het gevoel, Dat is deze Chris Ria, Driving Home for Christmas Ik denk dat toch Mijn favorietje Het is wel cliché Maar Ik vind hem wel Gewoon het lekkere deuntje van het begin al Ja nou weet je wat ik heb Ik heb uh, Van Ram Dat liedje Last Christmas Ja die Op zich Daar krijgen we ook wel Een kerstmuziek sfeertje van Ja, ja klopt maar Jingle Bells, als je van die jingles hoort zo, van die belletjes... Oh, ja, nemen. gewoon die bellen in het algemeen. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het een van. van. Ja. Want uh, met Flappy, ja, dat is gewoon een oude zieker. Dat vind ik gewoon toch leuk om te horen, weet je hoop kerst. Je hebt ook nog Flappy. Gaan we straks ook even draaien. Kijk, een goed idee. Dat is gewoon een leuk idee. En dit. zometeen ja. gaan we het uh, muziekjaar doornemen van 2011. De grootste, grootste hits komen voorbij. Of liedjes die wij ook leuk vonden. Um, als ik Edwin voor zeg, aan, wie de, aan wat denk je dan? Aan uh, de radio-dj van 50. 000. Ja, het populairste radio-dj van Nederland. Maar hij blijkt dus ook enorm goed te kunnen zingen. Hij heeft een nieuw nummer uitgebracht, samen met Glennis Grace. Het origineel is van Jason Aldean en Kelly Clarkson. En hij heeft dat nummer in Amerika gehoord. En hij heeft een Nederlandse versie meegemaakt, samen met Glennis Grace. En de opbrengst gaat naar Stop Kindermisbruik. Okay. En het is ook een heel leuk nummer. En ik denk dat we hem gewoon even moeten draaien. Misschien moet hij meedoen met de Voice of Holland. <laughs> Hij doet daar, hè? Ja, daarom. Opnieuw van Clanness Grayson, Edwin Evers. Wil je niet nog één nacht? No. Ik wil niet horen dat de wekker gaat Verdrijf de gedachte dat je mij verlaat En ik niet beslis Voor hoe lang het is Het nieuwe van Glennis Grace en Edwin Evers wil je, niet, uh, wil je nog niet één nacht En ik ga in juni Ga ik naar de Edwin Evers band in Carré er staat hier met de hele band. aan Shinto En het doet allemaal imitaat. Hartstikke zin in. Hé, hey, we gaan even de... We gaan even het muziekjaar 2011 doornemen. Vond je het een mooi muziekjaar? Uh, ja, er zijn leuke platen uitgekomen, zeg maar. Zeker weten. Ik vond het een hele leuke. Ik heb de bekendste een beetje uitgezocht. En de platen die wij heel erg leuk vonden. Niet allemaal. Maar wel een aantal. Ik heb wel dat ik soms sommige platen een beetje moe Ja, dat, weinig weinig weinig ik gehad dat heb ik ook gehad. Nou, laten we Hoor beginnen met um, oh, yeah. deze. Hele grote hit geweest. In uh, 2011. Nou ja. Kan je niet ongaan zijn. Het was van Alexis Jordan. En uh, Happiness. Grote hit geweest in 2011. Volgens mij is het zelfs nummer 1 hit. En um, dit is zo'n plaatje waar je op een gegeven moment echt heel erg moe van werd. Nou ja, een stukje doorspoelen. Nou ja, populair nummer geweest. Alexis Jordan. Doorbraak geweest in 2011. Nou is er ook een andere... Uh, is er ook een andere happiness geweest die ik ook erg goed vond. 2011 zijn debuutalbum uitgebracht Jonathan Jeremiah. En deze stond er ook op. Wat vond ik dit mooi zeg. Nog steeds zelf. En die heette ook Happiness. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their way? Who you gonna find Who you gonna find To listen anyway And where you gonna go en wat een goed album heeft hij uitgebracht In 2011 Ik heb zijn album meteen gekocht Het album heette A Solitary Man En ben je nou een grote muziekliefhebber En hou je van deze stem Koop dan zijn album Want wat was het goed zeg Jonathan Jeremiah En dit was Happiness En wat dacht je van dit Een pareltje in 2011 Ed Sheeran over nieuwe muziek gesproken zijn album is nog niet officieel uitgebracht in Nederland Het album heet Plus, maar dit was zijn eerste single The A-Team White lips, pale face Breathing in snowflakes Burnt lungs Our taste Lights gone Days end, struggle. En ook een hele mooie tekst. Het gaat over een meisje die um, vroeger, toen ze wat jonger was, um, een van de beste van de klas was. En het ging echt heel erg goed. Maar langzamerhand takelde ze af en uiteindelijk uh, kwam ze op de straat terecht. Dan ging het heel slecht. En wat mij betreft een van de mooiste nummers van uh, 2011. Edgeron en die A-team. En wat dacht je van deze? Katy Perry. Wat een topjaar heeft zij gehad. Heel veel singles uitgebracht. En dit was haar grootste, Last Friday Night. Nou, het is wel bekend. Dit is ook zo'n plaat die helemaal kapot is gedraaid op de radio. Oh. Katy Perry Last Friday uit TGIF. Sure en deze is ook een hit geweest, niet heel erg groot, maar kan zeker niet ontbreken in het jaaroverzicht van uh, Zondag in Kennemerland, Cinema van Benny Benassi, grote hit geweest, klein stukje daarvan.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 In een andere vis togliere, non so. We liggen, guard ik ze even spostamenti, quando dan doe spazio, ve ne usciren. gelosia anche se poi oh, più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 Op 2 in de lijst met knelpunten staat knooppunt Ewijk op de A50 en op 3 het Terbrechtse plein op de A20. Agressie en geweld.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 VFM, dan jullie allemaal fijne...